7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Alle Nederlandse toponderzoekers en kankerinstituten werken vanaf vandaag samen in een nieuw instituut. En het kabinet trekt honderden miljoenen euro's uit om elke 5 minuten een trein te laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Kuala Lumpur was geen ongeluk. Dat zegt althans een Britse privédetective... die in opdracht van de familie onderzoek in Maleisië heeft gedaan. De 18-jarige Smit overleed begin december toen ze van een balkon naar beneden viel. Volgens de Maleisische autoriteiten was dat een ongeluk... maar de privédetective zegt dat de omstandigheden verdacht zijn... en dat de zaak door corruptie mogelijk niet goed is onderzocht.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 Amsterdam. Daar was een ongeluk tussen Stroe en Amersfoort Noorder nog 40 minuten vertraging. Er was een ongeluk ook op de A12-Duitse grens richting Utrecht... tussen knopend velpenbroek en af het Wageningen... nog een half uur vertraging. Een ongeluk met zeven auto's op de A28 Groningen richting Zwolle. Daardoor tussen af in en Zwolle-Noord... 40 minuten vertraging. Ze staan wel op de vluchtzak, maar er ligt nogal wat rommel op de weg. Daarom zijn er nog steeds twee rijstokken dicht. En verder richting Amersfoort is het langsgebreide... tussen Strandhorst en Knopend Hoeflaak over 16 kilometer. Reken op drie kwartier vertraging.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 Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over zeven is het. Alle Nederlandse toponderzoekers en kankerinstituten... zijn vanaf vandaag verenigd in het Oncode-instituut. Belangrijkste doel? Onderzoek naar genezing van kanker bevorderen... en de uitkomsten ervan zo snel mogelijk toepasbaar maken. Ton Reinders is algemeen directeur van dat Oncode-instituut. Meneer Reinders, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt als een ambitieus plan. En dat is het. We hebben veel ambities. En we willen echt iets betekenen voor patiënten. Hoe werkt het? We hebben uh, vooraanstaande onderzoekers bij elkaar gebracht... in één instituut, onder één onderzoekstrategie. En we gaan met die onderzoekers uh, kanker te slim af zijn. Door te kijken naar alle aspecten van kanker... die uh, op dit moment in onderzoek zijn. En we gaan werken uh, met medewerkers van het Oncoot-instituut... om de dingen die de onderzoekers gevonden hebben... ook werkelijk toepasbaar te maken voor patiënten. Maar uh, ja, dat gebeurt nu dus nog niet kennelijk... Dat gebeurt nu ook, maar we willen daar een enorme versnelling aan geven... door dat onderzoek te stimuleren... door de onderzoekers in het instituut enorm veel te laten samenwerken... meer nog dan ze nu al doen... en door met de onderzoekers, terwijl ze nog bezig zijn met hun onderzoek... al te kijken naar hoe we dat naar de patiënt kunnen brengen. En dat instituut dat is niet een gebouw ergens op de Zuidas... Nee, het is uh, geen gebouw. We gaan ons geld niet in uh, stenen en, uh, en cement stoppen. We gaan ons geld in het onderzoek en die, en die oplossingen stoppen. Dus het is een virtueel instituut, wat niet wil zeggen dat we geen uh, medewerkers hebben. Er is een klein team van medewerkers uh, wat in Utrecht gelokaliseerd is. Uh, en die mensen gaan dit allemaal organiseren en regelen. Want even nog de praktijk van nu. Ik bedoel, er is een onderzoeker die is bezig met, met onderzoek naar uh, kanker. Um, en die moet dan dat eerst publiceren, dat onderzoek. En dan moet er nog eens geld worden gevonden. Dat duurt allemaal te lang, zegt u eigenlijk. Ja, de onderzoeker is uh, uh, meestal gewoon echt heel goed in, in zijn onderzoek. Publiceert dat. En Nederlands Kankeronderzoek staat hoog aangeschreven. Wordt gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften. Maar daar stopt het soms. Daar kan de onderzoeker er verder niet zoveel meer aan doen. En wij willen juist met die onderzoeker samenwerken... om te zorgen dat wat hij gevonden heeft, opgepakt wordt. Ofwel door uh, artsen, ofwel door bedrijven. Misschien zelfs zelf een bedrijf starten om uh, het werk uh, verder te ontwikkelen. Alle mogelijke uh, kanalen langs welke we het naar de patiënt kunnen brengen... zullen wij onderzoeken en met de onderzoekers uh, aanbieden. Wow. En, en de patiënt, wat merkt hij er uiteindelijk van? De patiënt moet sneller toegang krijgen tot innovatieve oplossingen... voor ofwel op diagnostiek waardoor spullen die hij nu gebruikt beter toegepast kunnen worden, ofwel echt hele nieuwe therapeutica. Alle mogelijke oplossingen die hem het leven beter maken. Ja, want ja, het, klinkt, het klinkt natuurlijk heel mooi. Daarmee geef je mensen ook gelijk weer een hele hoop uh, hoop eigenlijk. Hè? En daar moet je wel mee uitkijken natuurlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik heb ook niet gezegd dat ik het volgende week allemaal opgelost heb. Uh, we hebben de ambitie om uh, tenminste tien jaar te gaan werken. We hebben geld gekregen voor de eerste vijf jaar... en dan moeten we laten zien dat het werkelijk een verschil maakt wat we doen. Waar komt dat geld eigenlijk vandaan? En het geld komt voor een uh, belangrijk deel van het Koningin Wilhelmina Fonds... de Nederlandse kankerbestrijding. Het komt van de drie ministeries van Economische Zaken en Klimaat... Onderwijs en uh, VWS, Volksgezondheid. Uh, het komt van de topsector, Life Sciences and Health... en het komt van de partnerinstituten zelf... En hoeveel geld zit er dan in het potje? We hebben nu 120 miljoen voor de eerste vijf jaar. Oké, okay, daar moet het allemaal van gebeuren. Nog één ding daarover. Want is het nu ook zo dat. Want onderzoekers zijn natuurlijk bezig met hun eigen ding, eh, proberen ook eh, ja, proberen natuurlijk het beste voor de, voor de mensen te, te bewerkstelligen, maar er zit ook nog misschien wel een soort eerzucht aan. Geef, geeft iedereen zijn eigen gegevens wel vrij dan? Ja, we werken met een open access policy. Dus iedereen heeft toegang tot de gegevens die gemaakt worden. Uh, en we werken ook zo met elkaar samen dat het onderzoek elkaar versterkt. En ze er dus belang bij hebben om resultaten te delen. En niet om het onder de pet te halen. Ik begrijp dat dit in België al gebeurt, hè? In België bestaat iets soortgelijks. Daarop is dit ook uh, gemodelleerd. Het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie. Niet specifiek gericht op kanker, maar breder op biotechnologie. Maar wel, waar men wel eenzelfde samenwerkingsmodel... en model om uh, toepassingen te creëren gemaakt heeft. En dat is heel succesvol. Goed, dus daar werkt het. En nu moet het ook in Nederland gebeuren. Dank voor de uitleg. En zo moeten we dat doen, ja. Ton Reinders, algemeen directeur van dat Oncode-instituut. U hoort het al in het nieuws, he? staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven... trekt ruim 300 miljoen euro uit om meer treinen te laten rijden... tussen Den Haag en Rotterdam. Er moet op dat traject straks elke vijf minuten een trein gaan rijden. Mevrouw van Veldhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nodig? Nou ja, je ziet dat het nu al een heel druk spoor is. En uh, de komende tien jaar komen er nog zo'n 500.000 mensen bij in deze regio. Nou ja, ik wil graag dat het openbaar vervoer voor al die mensen ook bereikbaar blijft. En dan is er echt uh, ja, meer capaciteit nodig. En wat moet er dan gebeuren om dat mogelijk te maken? Nou ja, er moeten gewoon extra sporen bij. Uh, en daardoor kunnen er ook extra treinen gaan rijden. Zowel intercities als stoptreinen. Uh, ja, en dan kom je eigenlijk ongeveer op een bijna metro-achtige verbinding. van ongeveer elke vijf minuten een trein. Ja, ja zo klinkt het inderdaad als, als een metro. En is het de bedoeling dat we dat ook in de rest van het land gaan zien? Nou, er zijn uh, meer stukken waarvan we zien dat het uh, de komende jaren. Uh, of de komende decennia heel druk gaat worden. Dus beetje bij beetje gaan we op een aantal van die grote drukke lijnen. extra treinen laten rijden. Uh, tussen uh, Den Bosch en Utrecht is er bijvoorbeeld ook al een trein... die rijdt elke tien minuten. Dus uh, dat je eigenlijk zonder uh, spoorboekje naar het uh, station kunt... en weet, als mijn trein te vol is, kan ik ook de volgende pakken. En, wel, en, en dat maakt het ook maar vooraantrekkelijker. Welke trajecten staan er nog meer op het lijstje dan? Nou, er wordt ook uh, gekeken naar uh, de lijn richting uh, Arnhem-Nijmegen. Uh, en natuurlijk richting Amsterdam uh, is nu die trein uh, met, uh, vanuit Eindhoven ook al aan het rijden. Dus uh, er zijn er daarnaast nog een aantal. Maar uh, dit zijn degenen waar we uh, recent ook geld voor vrij hebben gemaakt... Die richting Arnhem-Nijmegen bijvoorbeeld, om ook te onderzoeken... wat moet je nou allemaal doen? Want op al die treinen, of al die lijnen zie je veel meer mensen... die in de trein willen, uh, veel meer mensen die van dat openbaar vervoer... gebruik willen maken. En de capaciteit is nu niet groot genoeg, dus daarom investeren we. En um, 300 miljoen euro, maar u zei al, er moet nog een hoop gebeuren voor dat geld. Wanneer kunnen we dan van deze dienst gebruik maken? Ja, het kost inderdaad wel een paar jaar aan graven en aanleggen. Maar uh, vanaf 2025, dan uh, zijn die uh, treinen echt uh, klaar. Uh, dan kunnen, gaan ze rijden. En uh, kunnen al die reizigers op dit drukke traject daar gebruik van maken. En gelukkig uh, staan die 500.000 mensen ook niet morgen op het perron. Dus we hebben de komende jaren ook nog om die investeringen te doen. Maar we moeten wel nu beginnen. Dank voor de uitleg. Sintje van Veldhoven dat is de staatssecretaris voor infrastructuur. LOS Radio 1 -journaal. 13 minuten over 7. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurt. Op Radio NTV Nieuwsuur ging het over het schilderij... dat de Manchester Art Gallery had weggehaald. Het museum wilde een debat over de vraag... of het werk van John William Waterhouse vrouwonvriendelijk is. Maar daarmee sloeg het museum de plank nogal mis... zei Jan Rudolf de Lorm van het Singenmuseum in Laren. Als je naar het onderwerp kijkt... Uh, Hilas, dat is de homoseksuele knecht van Hercules die door de nymphen het water in wordt gelokt om vervolgens te verdrinken. Dus het zou misschien beter zijn geweest... als het een manifest zou zijn voor de homoseksuelen. Ja, ik weet niet of je het schilderij had gezien ergens in het journaal... of op een plaatje, daar stonden nogal wat blote borsten op. Na veel kritiek heeft het museum in Manchester... het doek dit weekend weer gewoon teruggehangen. In het satirische programma Dit was het nieuws was Theo Hidema te gast. Hidema is Kamerlid voor Forum voor Democratie. Van het weekend was hij bij de persconferentie waarin partijleider Thierry Bordet bekend maakte dat hij aangifte heeft gedaan tegen minister van Binnenlandse Zaken Kasia Ollongren. Die verwijt Forum dat ze discrimineren op ras. Hidema kreeg de vraag wat ze eigenlijk willen van de minister. zij moet publiekelijk de excuses maken of moet ze geld betalen of, wat, of moet ze in de gevangenis? Schanspaal, schabot, brandstapel. <hijen> We, we zien Gelukkig houdt de ja. Partij Forum voor Democratie er geen middellieuwse ideeën. Ja, dat is wel vrij, nee, dat moeten we echt uit de wereld. En dan zondag met Lubach kwamen ze nog even terug op het optreden... van zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek in Nieuwsuur vorige week. Uh, die Van Rijbroek heeft ook een boek geschreven met Willem van Meent. Nou, Dat is uit de handen genomen vanwege plagiaat. En Nieuwsuur bood excuses aan voor de verwarring... die door dat gesprek met Van Rijbroek is ontstaan. Maar dat is niet genoeg, vond Lubach. Wacht, sorry voor de verwarring. Nu, nu doen ze net alsof het ook een beetje aan de kijker lag... dat hij in de war is geraakt. Terwijl er was helemaal geen verwarring, er was gewoon onzin. Door jullie. Alsof je de kijker in het gezicht slaat. Oeh, wat verwarrend voor je was dat. Oeh, snap je het nog wel of ben je verward? Oeh, oh sorry, ben je verward? Oeh, oeh, het spijt me van de verwarring. En dat was gisteravond op Radio NTv En hier is een kleine greep uit het aanbod van de buitenlandse media. In de Amerikaanse staat Illinois staat een neonazi- en holocaust-ontkenner... op het punt om de republikeinse kandidaat voor het congres te worden. Politicus Art Jones is de enige die nog in aanmerking komt... meldt de Chicago Sun-Times. De staat Illinois, met daarin een deel van de stad Chicago... is zo op de hand van de democraten... dat geen enkele andere republikein zich verkiesbaar heeft gesteld. Van Jones is bekend dat hij nazi heeft... en de verjaardag van Hitler heeft gevierd. Zijn racistische standpunten worden niet gesteund... Door de Republikeinen in Illinois, zei de voorzitter van de lokale tak van de partij. De afgezette Catalaanse regio-president Carles Puigdemont heeft dit weekend in Brussel met Catalaanse separatisten gesproken. En die gesprekken gaan waarschijnlijk vandaag ook nog verder, meldt de standaard. Het gaat over hoe Puigdemont opnieuw benoemd kan worden als leider van Catalonië. Hij moet daarvoor een eet komen afleggen in het Catalaanse parlement. Maar als hij voet op Spaanse bodem zet, wordt hij waarschijnlijk gearresteerd. Zuid-Korea heeft bekendgemaakt dat Noord-Korea... vorig jaar voor flinke bedragen aan cryptocurrency heeft gestolen. Dat schrijft persbureau Reuters. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten proberen Noord-Koreaanse hackers... nog steeds toegang te krijgen tot websites... waarop de digitale munten worden verhandeld. En zeven zwanen van de Britse koningin Elisabeth... zijn waarschijnlijk gestorven aan een zeer besmettelijke variant... van de vogelgriep. Dat schrijft het Britse blad The Sun. Dat toevoegt dat de koningin zich als dierenliefhebber... de dood van de zwanen zeer aantrekt. De beesten maakten deel uit van een groep die rond Windsor Castle leefde. De vogelgriep-variant is niet gevaarlijk voor mensen. Dan de situatie op de weg. Waar staat het stil? jong van van Velde? Velden. Ja, het staat vooral stil in het midden van het land. Daar zie ik toch wel de meeste vertraging. Komt ook door de ongelukken die we hadden. Uh, vooral op de A12 Arnhem richting Utrecht gaat het uh, heel langzaam. Tussen knooppunt Waterberg en het wageningen uh, Ruim 50 minuten vertraging. En ook het ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Tussen Staphorst en Noord. 9 kilometer. Meer dan een uur vertraging. 17,5 minuten over 7 is het straks in in Brussel begint het proces tegen Salah Abdeslam en Soufiane Ayari vanwege een schietpartij in de Brusselse gemeente Forst. Dat was in 2016. De aandacht gaat vooral uit naar Abdesolam. Hij is de enige die nog leeft van de groep terroristen... die de aanslagen in Parijs heeft gepleegd op 13 november 2015. Hij wist toen te ontsnappen naar België... en vier maanden later werd hij dus toch nog gearresteerd. Contact met onze correspondent in België, Sander van Hoorn. Sander, je bent net bij die rechtbank aangekomen... waar dat proces gaat beginnen. Hoe is het daar? Het is een oud gebouw, het staat in de stijgers. Dat is wat normaal is. Wat niet normaal is en wat speciaal voor vandaag is... is de betonblokken die op het plein daarvoor zijn neergezet... die ervoor zorgen dat verkeer hier niet kan stilstaan. Verkeer kan nog altijd wel over dat plein. De tram die rijdt ook nog gewoon. En als je daarin ziet en je rijdt voorbij... dan zie je ook nog twee witte panzerauto's van de politie die hier staan. En dat zijn dan natuurlijk de zichtbare veiligheidsmaatregelen. Want ga er maar vanuit dat er onder de oppervlakte natuurlijk ook het nodige gebeurd is om dit allemaal in goede banen te leiden vandaag. Is Abdeslam er eigenlijk bij... Hij is erbij. Sterker nog, hij had er zelf om gevraagd om uh, hierbij te zijn. Tot verbazing van velen in België. Want hij heeft nog uh, niet het woord gevoerd. We hebben hem eigenlijk nog niet sprekend gezien. Iedereen ging ervan uit dat dat pas bij dat grote proces uh, zal gebeuren. Uh, rond de aanslagen in Parijs. Dat in Parijs zelf gaat plaatsvinden. Maar ja, hier staat hij dus voor iets anders terecht. En tot ieders verbazing uh, wilde hij er zelf uh, bij zijn. Dus hij zit in een uh, gevangenis in Noord-Frankrijk. Speciale gevangenis waar hij door de Fransen naartoe is gebracht en elke dag dat dit proces duurt. Dus te beginnen op dit moment gaat hij vanuit die gevangenis in Noord-Frankrijk naar Brussel. En voor de goede orde Sander, dit gaat dus over een andere zaak dan de aanslagen in Parijs. Zeker. Uh, hij was voortvluchtig na Parijs. De meest gezochte terrorist van Europa. Wist hij een, een tijd lang te zijn. En uh, op een gegeven moment in, in, in Vorst was er een, een, ja, ik wil bijna zeggen een routine inval. Er zijn veel huiszoekingen geweest rond die tijd. Uh, safe houses, hè, dus schuilplaatsen, uh, die werden uh, binnengevallen. En dat was nu ook weer de verwachting. De verwachting van de politie was dat ze een leeg huis zouden aantreffen. Maar ja, eigenlijk zodra ze daar binnenkwam. Uh, kwamen, werd er geschoten door drie mannen, ziet er naar uit die uh, op dat moment in dat huis aanwezig waren, een van hen ja, die heeft zich echt tot, uh, tot op het laatste moment verweerd uh, uh, heeft geschoten met een Kalashnikov had enorm veel munitie bij zich daar zijn dus politiemannen bij gewond geraakt, nou ja en dat hebben ze dus met z'n drieën gedaan, daar staan ze vandaag voor terecht, voor uh, poging tot moord op politiemannen in een terroristische context en verboden wapenbezit, nou ja die ene man die heeft zich dus fel verweerd. En terwijl hij dat deed, konden via de achterkant van het huis waar ze waren... konden twee andere mannen ontsnappen. Die zijn later pas opgepakt en die staan terecht. En die Ayari was daar dus ook bij? Die was daar dus ook bij. Die uh, uh, wordt in verband gebracht met dat terroristische netwerk... waar Abdeslam ook uh, deel van uitmaakte. Maar ja, de aandacht gaat natuurlijk vandaag naar Abdeslam uh, uit... omdat hij uh, uh, de enige nog levende uh, aanslagpleger is uh, bij de aanslagen in Parijs. Dat is natuurlijk waar iedereen hier voor is. Waar ook uh, nabestaanden uh, uh, zijn van de aanslagen in Parijs. Een Nederlandse jongen die uh, gisteren ook voor de Belgische televisie vertelde... Ik ben erbij, want ik wil Abdeslam in de ogen kunnen kijken. Nou, misschien staat hij nu in het rijtje... Dat zich uh, begint te vormen. Het proces begint pas over anderhalf uur. Maar de aandacht is enorm van uh, mensen zoals ik, journalisten die op het plein staan met hun camera, hun uh, satellietwagens. Maar dus ook van publiek, uh, nabestaanden van de aanslagen in Parijs, maar ook nabestaanden van de aanslagen in België. En die uh, moeten in de rij, want die moeten gecontroleerd worden. Dat is onderdeel van de veiligheidsprocedure voordat ze naar binnen mogen. Ja, goed zo. Sander van Horen is dat. Dus bij de rechtbank in Brussel, waar dat proces straks begint. tegen Salah Abdeslam en Soufjane Ayari. Akda en de Munnik zijn hier nu niet of nooit geweest.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 Op de rier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nog.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 Zelf niet de al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet de al die jaren nooit geweest. nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest. Akden de Munnik waren dat niet of nooit geweest. Uit 1998. Um, eens even kijken. Kwart over negen, dan doen we weer iets met uw vragen aan en opmerkingen. Daar kunnen we nog wel wat voor gebruiken. Ik zit even te kijken of er al... We hebben altijd zo'n speciale bak voor, of er al wat in staat. Ik zie heel veel uh, usual suspects. Om maar eens even een mooi Nederlands woord te gebruiken. Um, dus kom maar door met uw vragen aan en opmerkingen. Dat kan via uh, de... Uh, het hekje? Nee. Hoe heet het ook alweer? Oh ja, hekje. Hekje. Hekje, R1JN via Twitter. Ja, dat zouden we zeggen, hekje inderdaad. Uh, verder kunt u natuurlijk mailen. R1JN, apenstaatje, nos.nl. Ja. Of uh, de, de app, uh, dat is een goed woord voor downloaden, <lacht> ophalen. Ja. Haal de, haal, de down, haal de app op? Nee, ik weet het ja, ja, goed. Nou, we gaan dit uh, kort houden nu, want uh, we zitten te wachten op het nieuws... en jij zet, gaat dat zo meteen vertellen aan ons. Uh, NOS, uh, NOS Radio 1 Journaal uh, is dit. En uh, de NPO heeft dan weer een app. En die kunt u downloaden, daar kunt u een boodschap schrijven... of er eentje inspreken. Doe dat! Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen.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 Ga naar synthes.nl. Synthes met Griekse i en dubbel s. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Software voor technisch dienstverleners? Kijk op synthes.nl. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 De dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Kuala Lumpur was geen ongeluk. Dat concludeert een Britse privédetective na onderzoek. De 18-jarige Smit overleed begin december toen ze van 20 hoog naar beneden viel. Een ongeluk zeggen de Maleisische autoriteiten, maar de privédetective zegt dat de omstandigheden verdacht zijn. En Iran is een, in Iran is een man veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf... omdat hij geheime informatie over het nucleaire programma... aan buitenlandse spionnen gegeven zou hebben. De informatie zou terecht zijn gekomen bij de Amerikaanse geheime dienst... en een niet nader genoemd Europees land. Dan de weerswachting. Bij Weerplaza zit Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Ja, de schaatsliefhebbers zijn vooral benieuwd naar de temperaturen s'nachts. Dus uh, help ons uit de droom. Ja, nou die gaan een stuk omlaag de komende nachten, dat is zeker. Afgelopen nacht viel het in een groot deel van het land nog wel mee hoor. En als we nu ook naar de temperatuurkaart kijken... dan zien we eigenlijk dat op de meeste plaatsen de temperatuur boven het vriespunt is. Is zo uh, rond de plus 1. Alleen in Limburg en in Brabant, daar zien we duidelijk uh, wat lichte vorst. Met name in het zuiden van Limburg, daar vriest het bijna 3 graden. En verder waait er ook een matige oostenwind. En die zorgt er dan voor dat het voor het gevoel een stuk kouder is. Mensen die in het zuidoosten straks de fiets pakken... houden rekening mee dat het daar toch... Voor voor het gevoel zo'n min 8 tot min 9 is. Ja, vandaag zien we dan verder vrij veel bewolking... Uh, maar in de loop van de dag gaat wel op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. In het zuiden zijn namelijk al opklaringen, vandaar ook die lage temperaturen. En die opklaringen die winnen in de loop van de dag terrein. Vanmiddag worden dan zo'n 1 graad in het noorden en zo'n 4 graden in Zeeland. En daarbij blijft die matige oostenwind staan... en zien we dus op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. Ja, vanavond en vannacht en komen er meer opklaringen... en dan gaat toch in een groot deel van het land het vriezen. De temperatuur die daalt naar zo'n min 2 tot min 5 graden. En dat is op zich natuurlijk goed nieuws voor die schaatsliefhebbers. Uh, wat de wind betreft, die blijft gewoon doorstaan. Die is zwak tot matig uit het oosten. En de aangevoerde lucht, die is heel droog. En dat merken we dan morgen ook, een schrale oostenwind... met op zich wel flinke zonnige perioden. Alleen in het uiterste zuiden zijn wat meer wolkenvelden aanwezig. En in het noorden... Ja, ja, ook daar kunnen af en toe wel wat wolkenvelden voorbij schuiven. Ja. En wat de temperatuur betreft morgen overdag, ook die loopt wel weer op tot boven het vriespunt. Het wordt dan zo'n 1 tot 3 graden, Jurgen. Ja, en de rest van de week dan temperaturen die nog wel verder naar beneden gaan. Ja, in de nachten wel. Dan krijgen we toch echt wel te maken met uh, matige vorst. Bijvoorbeeld in de nacht van dinsdag op woensdag. dan wordt het min 4 tot min 7 graden dieper landinwaarts. Dat zijn echt uh, lage temperaturen. En ook in de nacht van woensdag op donderdag kan dat gaan gebeuren. Overdag zijn er wel flinke zonnige perioden. En dat betekent toch dat het uh, wel weer boven het vriespunt gaat worden in de middag. Zo'n 2 tot 4 graden over het algemeen. Dus uh, ja, s'nachts die vorst. Maar overdag ligt het dooi. Ik denk dat we aan het eind van de week met deze temperaturen... en uh, ja, als de wind. Ook iets gaat afnemen dat je misschien dan op die ondergelopen grasveldjes of op een enkele schaatsbaan misschien wel kan gaan schaatsen. Ja. Uh, op echt natuureis, hè, op dieper water uh, voorzie ik uh, toch nog wel heel veel problemen hoor deze week. Dan moet het eigenlijk ook in het weekende gewoon doorgaan met die vorst. Goed, gewoon nog even geduld hebben. Dus kortom, dankjewel Raymond en geduld moet je ook hebben als je in de file staat. Jolanda van der Velden, waar staat het stil? Nou, de meeste vertraging toch wel in het midden van het land. Er staan uh, bijna 60 files. Bij elkaar 260 60, 70 kilometer. Is toch wel normaal voor de maandagochtend. Maar ja, helaas zaten er ook een paar ongelukken tussen. Zoals op de A1 eerder al richting Amsterdam. Wat er nu speelt is de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Knopend Kleinpolderplein en, Klein en Delft-Zuid. 10 minuten vertraging. Ligt er ook wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn er dicht. A28 Groningen richting Zwolle. Daar waren een tijdje twee rijstroken dicht. Ook daar nog rommel op de weg. Die zijn weer vrij. Maar het gaat nog heel traag tussen Stappers en Zwolle-Noord. 12 kilometer, bijna een uur vertraging. En verderop was ook een ongeluk. Tussen Zwolle, Zuid en Weezep... nog een half uur vertraging. De linker reishok is daar nog dicht. Ook een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven tot slot. Tussen Knopen de Baarse en Oorschot een half uur vertraging. Ook daar is de linker reishok dicht. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Promotie maken tot manager of teamleider. Vergroot je leiderschapskennis en leer in korte modules... management skills die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.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 De zes minuten over half acht is dus U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... schrapt het eindgesprek bij het onderdeel... oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt in het inburgeringsexamen. Door het tekort aan examinatoren is de wachttijd voor dat gesprek... opgelopen tot vijftien weken. En als er niks gebeurt, dan zal die wachttijd nog veel langer worden. Dorien Manson, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Uh, wat vindt u van het schrappen van dat eindgesprek? Nou ja, wij vinden het heel belangrijk dat er iets gedaan wordt aan die wachttijden. Daar uh, zijn we al uh, lang op aan het wijzen dat die uh, uh, onacceptabel hoog zijn. En uh, we vinden het goed dat de minister hierop handelt. Het zal niet het hele probleem oplossen. De wachttijden voor dit onderdeel, want het uh, inburgeringsexamen bestaat uit acht onderdelen. Maar het is een, uh, een uitstekende stap in de goede richting. Wat, wat betekent het nu in de praktijk eigenlijk dat dat, uh, dat, dat zo lang duurt voordat dat gesprek er is? Nou ja, het betekent natuurlijk dat mensen heel lang moeten wachten voordat ze een inburgeringsexamen kunnen doen. En als ze het al kunnen doen, moeten ze heel lang wachten op de uitslag, omdat er onvoldoende mensen zijn om dat na te kijken. Ja, en dat, zijn allemaal, dat is allemaal tijdverlies om voor deze mensen... om te starten met hun leven in Nederland aan het werk te gaan... Uh, te gaan participeren daadwerkelijk. Dus het is echt een groot probleem uh, dat opgelost moet worden. En, uh, en dit is een goede oplossing voor dat stukje van de oriëntatie... op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, En kennelijk kan, kan dat dus ook zonder dat gesprek? Ja, je moet je voorstellen dat dat examenonderdeel eruit bestaat... dat mensen uh, praktijkopdrachten moeten doen... Dat bestaat uit acht onderdelen, dus je moet een cv opstellen... je moet kunnen aangeven waar je vacatures vindt... je moet weten hoe je contact met werkgevers kunt maken... dus dat is gewoon eigenlijk een huiswerkopdracht. Die stuur je dan op naar DUO om het na te kijken. En daar wordt dan vaak weer teruggestuurd. Dan is het nog niet volledig. Dus daar gaat heel veel tijd mee verloren. En uh, het werk is dan natuurlijk gewoon wel gedaan. En dat is uh, volgens mij, wat ik van de plannen van Koolmees uh, heb... ook uh, de gedachte om te kijken van... nou kunnen we uh, niet constateren dat die huiswerkopdrachten uh, is gedaan... en daarmee dat onderdeel uh, voldoende vinden voor het slagen... voor ja. het uh, inburgers. Da daar hoeft nog niet een heel gesprek aan vastgeknopt te worden. Want nee. dat wordt dus nu geschrapt. Maar u zei aan het begin al van, ja, dit is een kleine stap. Er kan dus kennelijk nog meer gebeuren wat u betreft. Nou ja, er zijn wat ik zei. Het onderdeel ONA is maar een van de onderdelen van het examen inburgering. Er zijn ook nog onderdelen zoals op dit moment schrijven en lezen. Daar zijn de wachttijden nog langer... dan voor dat onderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus daar moet ook iets gebeuren. En alleen maar het verlengen van de termijn... waarbinnen de mensen hun inburgeringsexamen moeten halen... is natuurlijk geen oplossing voor die echte wachttijden. Dus daar zijn we wel benieuwd naar wat de plannen van de minister... Zijn voor het hele inburgingsstelsel. Uh, uh, en daar komt hij binnenkort ook met uh, plannen daarvoor. Ja, want dat lezen en schrijven, dat moet natuurlijk wel gebeuren. Gewoon. Dat moet natuurlijk wel gebeuren, inderdaad. Dus dat is echt een kwestie van gebrek aan examinatoren bij, uh, bij duo die, uh, die dat moeten afnemen, die examens. En dat heb je niet uh, zomaar opgelost. Dus u wacht wat dat betreft ook de plannen van uh, Koolmees af... wat hij daarmee ja, gaat doen? Ja, en we zijn ook heel uh, blij dat hij de partijen opzoekt... met wie dit opgelost moet worden. Hij uh, gaat met de mensen uh, uit de, de taskforce, heet dat dan integratie, vluchtelingen, daar zit vluchtelingenwerk ook in... maar ook gemeenten, uh, uh, bedrijfsleven, alle partijen die nodig zijn... Om dit op te lossen, daar, daar zijn we mee in gesprek. Dus uh, we gaan kijken wat, uh, wat de voorstellen worden. Een goede eerste stap, zei u. En uh, nu moet er nog uh, meer gebeuren. Dorien Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Hartelijk dank. Gaan we naar de sport van het afgelopen weekend. En dan focus even op het veldrijden. Uh, nog even terugblikken op dat wereldkampioenschap. Dat werd dus gehouden in eigen land. Maar een WK zonder gouden medailles voor de oranje ploeg. Dat is de trieste balans. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. Dat is toch een tegenvaller een beetje. Ja, dat is zeker een tegenvaller, want er werd zeker op goud gerekend. Hè? Denk maar aan Mathieu van der Poel. En als je gewoon naar de afgelopen tien jaar kijkt... er werd altijd wel ergens een gouden medaille gepakt op dat WK. Uh, dat gebeurde nu dus niet. Twee keer zilver bij de belofte mannen en de belofte vrouwen. Drie keer brons, uh, bij de mannen natuurlijk van der Poel. Bij de vrouwen Lucinda Brandt. En bij de junioren mannen ook nog een bronzen medaille. ja En als je heel goed kijkt, zat goud er echt bij alle wedstrijden... bij alle categorieën gewoon niet in als je het wedstrijd strijdverloop bekijkt. Nou, de afgelopen tien jaar dus was er altijd wel zo'n gouden medaille op zo'n WK-veldrijden van Nederland. Ik zei het net al, vorig jaar twee keer goud, hè? belofte mannen, belofte vrouwen. Twee jaar geleden Talita de Jong bij uh, de vrouwen en goud bij de junioren bij de mannen. Drie jaar geleden Mathieu van der Poel met zijn eerste wereldkampioenschap in Tabor. En daarvoor zes jaar achter elkaar goud voor Marianne Vos. En tien jaar geleden ook nog eens een keer goud voor Lars Boom in Treviso bij uh, de mannen. Dus ja, als je die balans gewoon even afzet tegen nu, dan, dan valt het echt zwaar tegen. Nou ja, Van der Poel, bovendien hij was hij het hele seizoen uh, de allerbeste. Kon uh, dus starten in de favoriete rol, maar kon dat niet waarmaken. Waar ging het mis? Ja, eigenlijk, het ging eigenlijk meteen al mis. Uh, bij de start zat het nog, leek het nog wel redelijk. Hij reed op een gegeven moment in de eerste ronde even op kop. Maar uh, ja, toen Van achter overheen kwam, was het net alsof er iets knakte bij Van der Poel. Ja, en dan krijg je natuurlijk allerlei speculaties. Iedereen heeft er wel een mening over. De een die zegt van, hij heeft veel te veel wedstrijden gereden dit seizoen... in vergelijking met zijn tegenstander. En is dus vermoeid. Uh, de andere zegt weer, uh, Van der Poel ja, heeft toch op een of andere manier... heeft hij ja, niet waar kunnen maken. Is hij bezweken onder de druk. Dat wordt ook met name gezegd dan door het kamp van, uh, van Wout van Aert. Ja, en Van de pool zelf, ja, wat iedereen ook roept, hij zegt zelf dat hij gewoon absoluut niet onder die druk is bezweken. Ik voel me vrij ontspannen, zelfs voor de start. En ik denk dat ik niks mis heb gedaan. Ik denk gewoon dat, uh, ja, dat er beter wordt. Ja, toch wel frustrerend, ook voor hem natuurlijk, want het hele seizoen nogmaals de beste en op het belangrijkste moment laat hij dan verstek gaan. Ja, dat, dat is heel frustrerend. Hij heeft 26 wedstrijden gewonnen dit jaar. Wout van Aert maar acht, maar Wout van Aert heeft altijd geroepen... ik concentreer me echt op dat WK, daar wil ik er zijn. De afgelopen twee jaar was hij trouwens ook al wereldkampioen. Dus dat is ook een kunst, hè? pieken op dat juiste moment. Uh, ja, en dat, dat, dat, dat moet frustrerend zijn. Dus volgend seizoen heeft hij al gezegd... gaat hij toch weer met die frustratie in het lijf... proberen zoveel mogelijk te winnen, Mathieu van der Poel. Ja, en volgens zijn vader, Adrie van der Poel... Ja, was dat WK zelfs dit seizoen nog niet eens het laatste... Doel, want er komt nog veel aan. Eerst heeft andere doel, hij andere doelen. Hij wil uh, ja, de superprestige nog winnen. En dan, uh, dan begint uh, het, het mountainbiken in Zuid-Afrika. En, en dat is ook een heel mooi traject wat hij uitgestippeld heeft. En volgend jaar staat hij weer fris en het vertrek voor, voor het veldritseizoen. seizoen. Met, met, ik denk, dezelfde ambities. Naar zoveel mogelijk winnen. Ja, tegenvallen voor de Nederlanders dit WK. Je kan ook zeggen dat Oranje in alle categorieën medaille pakte. Dat is dan even de positieve kijk op de zaak. Ja, dan ziet het er redelijk opgepoetst uit. Maar er zijn toch heel veel mensen in het veldrijden die zich grote zorgen maken over de toekomst in Nederland. Bijvoorbeeld Richard Groenendaal. Hè? Wereldkampioen in 2000 in sint michels Gersel. Lang ook de coach geweest van ja, de opleidingsploeg in het veldrijden. En die opleidingsploeg die is er gewoon niet meer. Er is geen sponsor meer in Nederland... die zich uh, bereid wil verklaren gewoon om een ploeg te sponsoren. En wat gebeurt er dan? Alle jonge talenten uit Nederland... bijna iedereen die bij de junioren vandaan komt... of een goede belofte is, gaat meteen naar België. Maar dat zijn natuurlijk wel de allerbeste alles wat daar net onder zit ja, die heeft eigenlijk nauwelijks kans om echt gewoon goed gesponsord door het leven te gaan dus met goed materiaal en dergelijke ook de bondscoach scherbe de knecht maakt zich daar zorgen over en ze zeggen ook van ja dat moet toch mogelijk zijn dat er ooit nog eens een keer een nederlandse sponsor opstaat om echt een serieuze nederlandse veldrijploeg op te zetten met bijvoorbeeld ja, mannen als van der poel van der haan noem ze allemaal maar op gewoon de grote talenten de grote mannen maar dat gebeurt niet ook de bond zelf zit gewoon op zwart zaad want ze hebben niet eens mijn een sponsor. Hè. Unibet is gestopt als sponsor. En dat betekent ook dat ze daar gewoon het geld niet hebben... om het veldrijden te ontwikkelen. Dus die toekomst, ja, daar maakt iedereen zich wel zorgen over. En het internationale veldrijden, hoe staat dat dan op? Of is het altijd nog een wedstrijdje België tegen Nederland? Ja, dat is het nog altijd. En dat, dat, dat lijkt het op dit moment ook te blijven. Ook daar zijn grote zorgen. De UCI, de Internationale wielerunie heeft al gezegd... er moet gewoon iets gaan veranderen. Want er zijn veel te veel circuitjes in België. De belangstelling, de publieke belangstelling in België... voor het veldrijden loopt ook terug. Dus dat gaan ze ook weer merken in de portemonnee. Ja, en dan moet er iets gebeuren. En wat ze bijvoorbeeld willen doen is één centrale uh, wereldbeker maken. Er is nu ook een wereldbeker. Maar gewoon zeggen, jongens, er komt één klassement in het seizoen... en daar gaan alle toppers altijd rijden en daar focussen die renners zich op en dan gewoon minder wedstrijden eromheen euh, zorgen dat, dat je dus eigenlijk een beetje de, ja, de de soep wat verdikt in plaats van verdund. Want, want op dit moment is er gewoon veel te veel. En dat, dat levert dus inderdaad gewoon op dat mensen er minder interesse in hebben. Je hoorde Gio Lippens over het veldrijden van het afgelopen weekend. Dat is sport. Meer sport nu met Elisabeth. Ja, we beginnen met het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar. De Super Bowl. Drie uur geleden was dit het geluid in bijna elke Amerikaanse woonkamer. En time tijd out. uit. Dit is the einde van de game. En voor de Philadelphia Eagles, de lange drought is over. Finally. Ja, de finale van het American football seizoen was dit jaar tussen de Philadelphia Eagles en de New England Patriots. De 52e Super Bowl werd gewonnen door de Eagles. Die voor het eerst in de geschiedenis NFL-kampioen werden. Ze, vloegen, ze versloegen dus de vijfvoudig kampioen, de Patriots, met 41-33. Een terugkerend onderdeel als het gaat om de Olympische Winterspelen, de Russen. Opnieuw zijn er 15 Russen die hun koffers niet hoeven in te pakken. Het IOC heeft namelijk op basis van aanvullend bewijs... en testresultaten van 13 atleten en 2 coaches hun laatste verzoek afgewezen. Hoewel het KAS afgelopen week de schorsing verwierp... mogen de Russen dus toch niet meedoen. Bij deze 13 sporters hoort ook schaatster Olga Vatkulina. Het aantal Russen dat vanaf vrijdag meedoet in Zuid-Korea... blijft door het besluit van het IOC staan... Op 169, en ze zullen uitkomen onder neutrale vlag. Misschien heeft Nederland binnenkort weer een trainer... in een van de belangrijkste voetbalcompetities. Want volgens de Spaanse kranten El Pais en Marca... komt Clarence Seedorf naar Deportivo La Coruña. De voormalige sterspeler van Ajax, Real Madrid en AC Milan... zit al een jaar zonder club... en wordt hoogstwaarschijnlijk snel gepresenteerd... als nieuwe trainer van Deportivo. Er wacht hem wel een zware klus... want de club uit het noordwesten van Spanje... staat op dit moment 18e. En dan nog heel even terug naar die Super Bowl, want het grootste Amerikaanse evenement... staat elk jaar garant voor duizelingwekkende cijfers. Als je als bedrijf tijdens de wedstrijd reclamezendtijd wil... die bijvoorbeeld net zo lang is als dit sportblokje... dan moet je ongeveer 25 miljoen dollar neerleggen. Oftewel 5 miljoen dollar per 30 seconden. Dan nog een ander getal waar je draaierig van wordt. Er wordt tijdens de Superbowl 325 miljoen liter bier gedronken. Een deel van de opbrengst gaat overigens naar het goede doel... want voor elk biertje wordt drinkwater gedoneerd aan derde wereldlanden. Kijk aan, hoeveel kilometer staat er op deze maandagochtend, Jolanda van der Velde? Nou, als ik nu kijk op mijn scherm staat er 358... en volgens onze lijst uh, gemiddeld is, is dat voor een maandag 386. Dus we zitten iets eronder... Uh, wel hadden we hier en daar wat ongelukken. Dat gaat langzaam de goede kant op, want overal zijn de reisschokken weer vrij. Behalve nog op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Bij Wezep daar nog zo'n 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de meeste vertraging zit iets noordelijker. Tussen knopen Lankhorst en Alfred Milieuzen bijna 50 minuten. En ook op de A58 van Breda naar Eindhoven ruim drie kwartier ben je kwijt. Tussen Tilburg en Oorschot, de reisschokken zijn weer open.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 make you love me, I just want to take your time, I don't have to meet your mom.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 Twee en half jaar geleden. Sam Hunt was dat. Take your time. Het is uh, acht minuten voor acht. U hoorde het al eerder in deze uitzending. IJsclubs werken de hele nacht door in de hoop dat ze één uh, deze dagen... de eerste zijn waarop natuurijs kan worden geschaatst. Bij schaatsclub Hartgati in de Lier zijn de drijvende krachten... achter de ijsclub zelf geen fanatieke schaatsers meer. Zij beleven meer plezier aan het ijs maken. Ik, uh, ik heb vroeger wel geschaat, maar... Uh... Ik heb een beetje een zwak enkel, maar ik, ik, ik vind het zo mooi om te, te organiseren ook. Ik doe het nu nu 38 jaar en ik blijf het altijd nog weer een uitdaging vinden. Die spanning geeft, wanneer, wanneer gebeurt dat? En dat is nu ook weer zo. Nou, de kraan kan aan. <laughs> ja, we gaan nog gelijk sproeien. Even testen. Enorme sproeimachine, hè? 70 meter breed. 70 meter breed en maar drie punten waar die, de, waar die draagt. Motor aan, denk Ja. erken kan Kenny. Oh, Mart nog niet. Uh, of ga je al rijden? Weet je nog hoe je moet rijden? <laughs> we gaan rijden. Knoppi. Knoppi, wit uit gebouw. ie. Dan is water op zet, dus het water opzet. zet, loopt. Ah, het water komt dan. Water, op op water komt zelf. Ah, daar uh, links daar komt het eerste water al. Ah, ja, echt, ja. Een kwestie van tijd en dan uh, komen ze allemaal en dan, uh, als het dan uh, vriest dan uh, hebben we gelijk ijs. Een beetje als buurman en buurman, hè? die twee mannen op die uh, ijsmachine. Uh, ze blijven sproeien daar in uh, de lier in het Westland. Maar uh, hoe goed of slecht die Frieskauna is voor de natuur en de tuin, uh, dat is de vraag natuurlijk. Want afgelopen weken schoten de eerste sneeuwklokjes al de grond uit. En de vinkerslag is ook alweer gehoord, heb ik begrepen. Arnold van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. Bioloog bij de Universiteit van Wageningen. Ja, het gaat vriezen. We hebben net van uh, onze weerman Raymond Klaas gehoord. Het valt allemaal nog wel mee. Uh, hooguit een graadje of zeven, zegt hij. Um, maar is dat nou goed of slecht nieuws voor de tuin? Nou ja, dit zijn niet de, de meest gunstige scenario's voor planten en dieren. Na zulke warme, zeer warme maanden. Eigenlijk vanaf oktober al. zagen die natuur, nou, en hij noemde het al, uh, uh, eigenlijk heel mooi tot... Uh, Oorlente is eigenlijk al daar. Met bloeiende sneeuwklokjes, narcissen en kroopjes en ga zo maar door. Uh, maar als je nu echt vorst gaat krijgen... daar gaan uh, ja, de bloembollen nog wel, uh, wel tegen kunnen. Zeker als het maar richting de min 7 gaat. Maar veel tuinplanten, uh, budleia's, hortentia's, uh, clematis en zo... Die, die kunnen een flinke klap krijgen. Maar eigenlijk is het probleem dus de hoge temperatuur van een paar weken geleden? Ja, het is die combinatie. En uh, dat hebben we de afgelopen jaren vaker gezien, dat we eigenlijk... Enorm hoge, af en toe noem je bizar hoge temperaturen hebt. Uh, dat activeert planten en ook, ook dieren, bijvoorbeeld vlinderoverwinteraars. Uh, egeltjes. En als het dan weer koud wordt. Uh, ja, want we zitten nog steeds midden in de winter. Hè, dus dat kan inderdaad nog heel goed dat we nog een flinke vorstperiode gaan krijgen. Ook nog uh, in de komende weken. Uh, ja, dan, uh, dan moeten ze weer of terug in winterrust of het blad wat uitgelopen is, sterft af. En dat is die combinatie van heel hoog en daarna laag. Uh, en zeker als dat nog een paar keer wisselt, dat is niet fijn. Want min zeven voor deze tijd van het jaar is, is, is niet gek eigenlijk. Ik bedoel, zijn ze nee, is... in toch tevreden in deze periode nog? Dat is heerlijk, maar we hebben natuurlijk temperaturen gehad... die eerder in maart en misschien soms zelfs april verwacht. Ja, en daar reageren die planten en dieren op. Dat was vroeger veel minder normaal dan dat we dat de laatste jaren hebben. Um, en daardoor zie je dus dat uh, ook de afgelopen jaren dat bijvoorbeeld uh, een aantal dagvlindersoorten, zoals dagpaoog... Uh, die als vlinder de winter doorgaan en snel kunnen reageren op hoge temperaturen in de winter ja, dan een flinke klap kunnen krijgen. Uh, dit jaar is nog, tot nu toe valt het nog mee met de vlinderoverwinteraars, want die heeft nog weinig zon gehad. En uh, dat is voor ons minder fijn, maar voor die vlinders is goed geweest. En, en vogels, hoe gaat het daarmee? Ja, dat. dat ik verwacht dat die daar niet zo heel veel last van zullen gaan hebben. Uh, uh, die reageren over het algemeen minder op die temperatuurswisselingen. Uh, uh, meer de trekvogels die zometeen uh, weer terug naar Nederland gaan komen. Als we die voorsprong in de natuur vasthouden. We krijgen nu even een... Uh, Kort weekje van stilstand. Maar we liggen natuurlijk al drie, vier weken voor op, uh, op de normaal. En terecht, volgens weten dat dus niet. Dus het uh, wordt heel spannend hoe dat dit uh, voorjaar verder gaat verlopen. Nou, of winter, is... ja, eigenlijk moet ik ja, nog zeggen. <laughs> ja, u zegt al voorjaar, hè? Ja, wat... ja, ik, heb, ik zit gewoon helemaal in voorjaarstand. Ja, ja, ja. U moet er ook aan wennen. Dat, uh, ja, u had een dikke jas al opgeborgen, misschien. Uh, nou, dat nog niet helemaal. <laughs> maar als je buiten... Uh, ik heb mijn uit al gezien. Mijn, mijn hele kornoeien. Uh, het zijn soorten die je, normaal gesproken in maart, eind maart tegenkomt. Uh, maar das, die, die zie ik al overal om me heen. Ja. En ja, we kunnen er weinig aan doen, want dit is ook de natuur. Ja, absoluut. Uh, wel goed kijken nu wat er gebeurt. Want dit is wel iets wat we de komende jaren steeds vaker zullen gaan krijgen. Ja. En hoe kunnen we daar dan op inspelen? En ook qua tuinplanten is het uh, even goed uh, nadenken over wat, uh, wat doe je met die planten. Dank voor de uitleg. Arnold van Vliet, bioloog bij de Universiteit van Wageningen. En Theo Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft gedronken.